Vond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Poolse president Navrotsky zegt dat hij vandaag nog in gesprek gaat met president Trump... Afgelopen nacht kwamen er Russische drones neer in Polen en werden er ook een paar neergehaald. Rusland zegt dat dat niet de bedoeling was, maar volgens deze defensie-expert was het met zoveel drones waarschijnlijk geen ongelukje. Het is wel erg toevallig als je kijkt naar hoeveel het er zijn en ook eh, wat we tot nu toe weten hoe diep ze tot in Polen zijn doorgevlogen. Eh, maar nog je kunt het nog niet zeker zeggen. Ja, alles wordt dus nu nog onderzocht. Er zijn geen slachtoffers gevallen door die Russische drones. In Zuid-Frankrijk zijn twee mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een middelbare school. Onze correspondent Frank Renault vertelt je er meer over. Het was een 18-jarige oud-leerling van de school die het gebouw vanmiddag rond twee uur binnenging met een mes. Daar ging hij eerst een lerares te lijf die hij drie keer met het mes stak. De vrouw raakte zwaar gewond. Daarna viel de dader een 16-jarige leerling aan die licht gewond raakte. De oud-leerling is een bekende van politie en justitie... wegens het verheerlijken van terrorisme. De jongen kon na de steekpartij op zijn vroegere school worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. In april en juni waren er ook al steekpartijen op Franse scholen. En daar vielen toen wel doden. Bij een kinderdagverblijf in Capelle aan de IJssel is afgelopen week een kind van één aan de aandacht ontsnapt. Het meisje wist naar buiten te glippen en stak de weg over naar een winkelcentrum aan de overkant. En daar ging het kind aan de wandel. Een voorbijganger had door dat het niet helemaal klopte en leverde het kind weer af bij het kinderdagverblijf. De opvang zegt nu dat ze erg geschrokken zijn, net als de ouders van het meisje, en dat ze goed gaan bekijken waar het is misgegaan. Elon Musk is niet langer de rijkste mens op aarde. Hij is van de troon gestoten door Larry Ellison. Dat is de topman van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. De aandelen van dat bedrijf gingen vandaag sky high. Ellison's vermogen steeg daardoor naar 393 miljard dollar. En dat is 8 miljard meer dan Tesla-baas Musk. Het weer en nog, vanavond is het bewolkt. Kan er lokaal een buitje vallen. Morgen krijgen we een misvallige dag. Er kan dan flink wat regen vallen. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog altijd erg druk rond Amsterdam door de werkzaamheden in de Koentunnel. Dat zorgt voor veel vertraging op de N208 van Sassenheim naar Velsen. Vanaf Bloemendaal is de vertraging 40 minuten. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden bij de aansluiting met de A22 50 minuten vertraging. Op de A10 Oost richting Volendam bij Zeeburg drie kwartier oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen is de vertraging ongeveer 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.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 Zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar kijken, kijken tot ik alles van je deed Met alle mensen ben gelijk mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook is in mijn ziek Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet B. Womack's on the radio, sing to me, if you think you're wait a minute, this is too deep, too deep. Oh. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break, van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM denkt dat een groep mensen die zichzelf soeverein noemen... een aanslag wilde plegen rond de NAVO-top in Den Haag. Het gaat in totaal om acht radicale soevereinen. Dat zijn mensen die de overheid niet erkennen... en zich ook soms met geweld tegen de overheid keren. In Maastricht is een man van 21 opgepakt voor de moord op een vrouw in Oostende... Ze werd zondag in de Belgische badplaats midden op de dag doodgeschoten. Getuigen zeggen dat de twee ruzie hadden voordat de man de vrouw neerschoot. De zeehond die in een kanaal in Utrecht zit, kan daar nog wel een jaar blijven. Dat zegt het zeehondencentrum Pieter Buren. De zeehond zit er nu drie dagen. Mensen krijgen het advies afstand te houden. Het weer vanavond her en, en buit, koelt af naar een graad of 13. Morgen blijft het wisselvallig met flink wat buien. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan 20 graden. Dit is ZFM.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 The bar, do you it because it came off on the glass? The is your favorite song. can't all. in for me to dance. Pulling, pulling, pull it, close. Just close your eyes, go. Cause my heart's telling me we gotta go.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 a star. De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur. Toral al ben